Die avond, kouder en kouder, wij mompelden in het donker, zagen een doffe trommel vol bloed. Vleugels sloegen daarop rinkelende marsmuziek. MUZIEK ah! Water halen, voor zijn magere, doodvermoeide mond. Maar wij waren in een woestenij, vol slechte remmen en rijpe vlammen, met een oor vol as. En ik zei, nu verdampen de stenen. Roopt hier in een kraag van zand. En bovenop onze ogen stapelde hij zijn klauwen. En we gaan Jezus meters hoog. Hij kraaide. Een regiment van littekens lag op zijn gezicht. zij zou uitveren voor mijn Zijn aangeschoten wiek, luister, kijk, luister. Wij wilden weten waar de valse voorwenselen van voor de komen. Nu kan ik vliegen met mes.